Een werkweek van vier dagen moet de nieuwe standaard worden, vindt de PvdA. Vice-fractievoorzitter Martijn van Dam zegt in het Algemeen Dagblad... dat mensen dan meer tijd overhouden voor hun gezin, familie en vrienden. Omdat cao's nu uitgaan van een 40-urige werkweek... erkent Van Dam dat een verandering kosten met zich meebrengt voor werkgevers. Hij wil hen helpen met belastingmaatregelen... zodat werknemers netto meer overhouden. De vierdaagse werkweek moet wat de PvdA betreft geen verplichting worden. Het is slecht gesteld met de kennis van verkeersborden en voorrangsregels onder Nederlandse automobilisten. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland, dat een online opfriscursus organiseerde. Ruim 40% van de vragen over verkeersborden en voorrang werd fout beantwoord. Vooral nieuwe verkeersregels zijn voor veel mensen lastig. De afgelopen 15 jaar is een groot deel van de verkeersregels gewijzigd. Zo krijgen bijvoorbeeld fietsers die van rechts komen sinds 2001 voorrang. Het weer op de meeste plaatsen schijnt de zon. Het blijft droog en het wordt 18 tot 20 graden. Er staat amper wind. Ook morgen is het zonnig. Na het weekend wordt het wisselvalliger. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers Dit is Dennis Mooy van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda zijn er het hele weekend werkzaamheden. Bij het knooppunt Zonzeel kan je tot maandagochtend vroeg niet kiezen voor de A59 richting Bouwijk en Den Bosch. En op de A16 zelf richting Breda zijn er maar twee rijstroken open tussen knooppunt Zonzeel en Breda-Noord. Er staat nu 8 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 so many nights thinking how you did me wrong and I grew strong and I learned I Will Survive. Nou, dat kan niet anders op zo'n prachtige stralende zaterdag. 3 oktober. Het is Goedemorgen Zandvoort. Fijn dat u naar ons luistert. Welkom... We hebben een leuk programma hier vanuit Hoogland, de gezellige bar... waar u een kopje koffie kan komen drinken... dat u ingeschonken wordt door Yvonne Roosendaal. Het programma wat we u vandaag voorschotelen is samengesteld... en geredigeerd door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... met een eindredactie van Gerry Rutte. De techniek en de regie is in de vertrouwde handen van Daniel Lefferts. En de presentatie uh, is in handen van uh, Gerry Rutte. En dan de Gerry, Goedemorgen, Dom. Goedemorgen, Gerry. We gaan uh, maar snel beginnen, want ja. we hebben niet zo veel tijd. We beginnen zo meteen met een burdelende uh, boswachter. <lacht> hey, hey, nou we, uh, ja. Oh, je <lacht> nou, hij biedt het misschien wel. <lacht> <lacht> ik, ik, ik, ja, ik ga het al bij. Ja, dat is een heel klein hertje. <lacht> okay. uh, daarna gaan we praat over het museumpodium met Noortje Olimuller. En uh, het eerste uur wordt dan besloten door de seniorenvereniging Zandvoort, die op weg is naar de 700 ja, leden. en dat is goed hoor. Uh, Fred ja. Kroonsberg uh, ja. komt daar ja. uh, praten. Nou, en dan een tweede uh, uur beginnen we met uh, politiek. En dat is ja, gaat weer over de vluchtelingenopvang. En Michel Demmers van GBZ, die komt daar wat meer over zeggen. Uh, hij is samen, zijn partij samen met de VVD hebben tegengestemd. Ja. Uh, Daarna komt Pieter Joustra en hij komt in de plaats van de schrijver uh, van het nieuwe boek uh, Ondernemers met Lef, Joods Bad Zandvoort uh, door dok dokter, uh, dominee Teunus van der Linden. En wij sluiten af, het tweede uur, met de Veteranendag. Op 10 oktober met... Uh, de heer de Jong en de heer Molenaar. Oké. Okay. Goed, maar we gaan snel naar onze eerste gast, want die heeft zoveel te vertellen. Ja, ja, ja hij zit te popelen. Ja. Ja, nou ja, het, het, het is inderdaad een ja. drukke tijd in de natuur. Ja, ja. ja. Ik heb even een wandelingetje gemaakt van Pannenland naar Oase. Om daar koffie te drinken met Ja, die, Wat heerlijk. is die beukenlaan mooie. Ja, prachtig. Oh ja, nou begint hij een beetje te verkleuren. Ja, ja. Ja, schitterend. Ja, ja. Even een compliment. Het ziet er geweldig ja, uit. Oké, ja. Okay, ja ze, hebben, ze hebben er ook een heleboel toch opgeknapt he, na die storm. Ja, ja, ja. We zijn er echt uh, weken mee bezig geweest. Ja. En, en uh, gevaarlijke takken natuurlijk weggehaald. De hele grote beuken zijn er twee Grote beuken omgevallen. ze zien liggen, ja. Doorgezaagd. Doorgezaagd. En die blijven verder wel liggen. Daar gebeurt niks mee Nee, die geven we terug aan de natuur. Daar komen paddenstoelen op. Ik zag daar al de honingswam. Dat is waarschijnlijk ook een van de oorzaken waarom hij omgevallen is. De honingswam is een parasiet. Oh, die gaat dan... Ja, die maakt hem dood als En dan heb je later allerlei andere... De houtzwammen erop of de tonderswammen. Dat zijn opruimers die... Ja, die ruimen uiteindelijk het dode hout weer op. Dus, maar die parasieten, die dus, hè, zoals de ja, die, ja, die dat is vaak een oorzaak dat die van binnenuit rot... en dan zie je dat, hè, die worteltjes van de paddenstoel... Dat, dat zijn zwarte draden, die zitten er in een boom. Ja, die zie je niet. Hè. Dat, is, dat ja. is eigenlijk een hele appelenboom. Wat je alleen ziet, is de appel dan... Lekker, zo moet je het zien. Alles voor de rest zit allemaal in de grond ja. of in zo'n okay, boom ja. ja. Dus uh, dat is vaak een oorzaak. Maar ja, die, die beukelaar als je er dan doorheen loopt. Dat was heel ja, geweldig. Ja. Ja. Uh, maar geen in de herten nog. Is iets uh, te vroeg <laughs> nog waarschijnlijk? Nou ja, iets te vroeg. Weet je wat wel heel mooi is? Af en toe zie je zo'n zo jong hertje. Nou, die is dan anderhalf, twee jaar. Die probeert het. <laughs> ja, die is geen gehoor <laughs> Ja, en dan, en, lijkt dan, en dan lijkt die moeder, die hinder. Die, die, die, ja, die, die, die viept een beetje, of die keft een beetje, die lijkt hem wel tot orde te roepen van schijn nou toch uit, Je jongen, helemaal niks. Nee. <laughs> leuk. leuk. Maar, uh, nee, maar dat echte burrel, dat, dat moet toch komen, hoor. dat is ja. meestal toch wel de tweede, derde week van... Uh, Oktober. Van oktober. Dan begin dus dan, uh, ja, en dan beginnen ook al die bronsdexcursies. Ja, dus uh, ja, ja, ja, ja. ja, de krant stond er al ja, vol van. Zandvoortse ja. krant, ja. VVV. Ja. Ja. Ja. Ja. En wij doen zelf ook niet onder. Uh, nee. <laughs> met onze excursies. Nee. Gerard, je had het een en ander voorbereid. Uh, ik zou zeggen brand los. Waar je mee beginnen. Ja, nou ja, over dat over burrelen hebben we het nu, nu toch over. Want uh, het is wel mooi. De mensen die... Zullen we het anders even, even laten horen? Want ja, is... ik, ik heb normaal gesproken een attribuut mee. Maar ik vond het zo'n groot dammet hier mee naartoe te slepen. Nee, nee. Dat is toch een heel nee. gedoe. Al lopen drie genoeg in Zandvoort op zich. Maar even kijken of het, of het lukt. Of, of, uh... of, of uh... Ja? ja zegt dat natuurlijk eh, mooi hè. Ja. ja dat was ik niet hè nee dat, was, nee, nee. dat jullie nee, <laughs> nee dat, nee, dat je kan je toch niet zo raar aan te kijken wat is dit nou opeens? maar uh, nee nee nou ja je, je, ik doe dat wel eens een beetje voort. met als ja. die excursies natuurlijk maar ja. dit hoor je dan hè en dan apart geluid dus. ja echt uit achteruit die keel ja. Ik heb dat wel eens tegen schoolkinderen gezegd, weet ik, wel, als je een halve liter kool opdrinkt, nou ja, of twee glaasjes, en Dat ik je dan, moet geluid? je ook wel eens boeren. Hè? Nou ja, Had je... ik niet moeten zeggen, want die juf die <laughs> een beetje boos op me. Maar, ja, ja. ja maar als je door het bos daar loopt en je hoort dat ergens om je heen, je ziet niks, dan kijk je toch even een beetje om je heen van wat is dit nu ja, als je het nooit gehoord ja, hebt. Ja, het is een oergeluid, ja, ja, zo'n ja, beetje. Ja, ja, ja. Ja, in, het klinkt echt heel ver. En dan het mooie, het, het, het wordt begeleid verder met, met dat soms. Uh, dat keffen van de jonge hetjes, mm -hmm. Het viepen van de, van, van de hinders. En dan ook nog eens een keer met die geweien tegen elkaar het aanslaan. Vechten, he? He? Dat vechten, het vechten, ja. Ja, ja. en uh, nou, ik heb het andere jaren ook wel gezegd. Bij dat, bij dat uh, vliegersmonument. In de, dat is zeg maar als je de groene route neemt vanaf de ingang Zandvoortselaan... salaan en dan uh, zodra je er halverwege bent. dan staat ook op de paddenstoel het vliegersmonument. Nou, dat. Ja, dat bos, dat is echt een uh, Eldorado voor, uh, ja, voor de bronstijd, zeg maar. Vele mannen die verzamelen zich nu al. Dat kan je zien, hè? Is het een bepaalde plek waar ze altijd ja. gaan uh, ja, het, burlen? Ja, het, ja het, het, het was altijd, dat was de hoofdplek. En nu bij Pandeland... Ja. Uh, bij de ingang Pannenland, als je daar naar links gaat... ...daar heb je ook een, een, nu, nu een, een... ...ja, het is een verboden gebied dat stuk trouwens... ...maar je hebt een, een, een open stuk met, met dennenbomen eromheen... En ...daar verzamelen zich ook steeds meer uh, van, van die mannen ja. Ja. die dam het, ...en die proberen hun plaats in te nemen... He? En de uh, sterkste damhet die mag ook in de. Ja, die vecht net zo lang tot hij in het midden staat. Ja. Het is net als een spinnenweb, die staat dan in het midden. En die hinders proberen naar die sterkste man te komen. Ja. Okay. Maar die andere het daaromheen proberen weer die hinders tegen te houden. die wilden ook wel een uh, hinde ja. beslaan, zeg maar. Ja, ja. Dus dat, en dan krijg je die gevechten, dan komen ze in elkaars territorium. Ja, het is een heel schouwspel als je dat gadeslaat. Het is uh, ja, geweldig om te zien. En, ja, en spannend, hè? het is vaak. Gaat er iets mis wel eens? Uh, bij de herten wel. Ja. Bij de herten, ja. We vinden altijd, uh, nou vorig jaar ook iets van 10 tot 20 dode ja, herten. Ja. Nu hadden we er ook eentje al, uh, mm -hmm. want dan zijn ze zo te vechten en dan rennen ze op elkaar af. Ja, als dat gewei dan uh, de lang schiet en die andere perforeert. Ja. ja dan uh, gaat hij niet gelijk dood natuurlijk, maar dat is de natuur, dan is hij gewoon. Uh, ja, ja, ten dode opgeschreven. Ja, ten dode opgeschreven en, uh, in zijn longen. Dus de, dat gebeurt wel inderdaad. En die oude bokken, ja, die, die, die willen nog meedoen. Maar die hebben soms... Ja, die krijgen last van hun hart. Dat is, ja, die, die, die, die, zie je, die zie je het. Ja, dat is een Ach. beetje akelig ook voor ze. Ja. Maar die hebben ook niet zo'n groot gewij meer. Hè. Nee. Dat wordt teruggezet, noemen ze dat. Maar het is nog wel hun natuur natuurlijk ja. om ze te doen. want vorig jaar ja. waren ze misschien nog een van de sterkste. Maar een jaar later kan dat zomaar een stuk minder zijn. Ja. Dus dan... Ja. Ja. Dus, dus ja. En, en ja, nou ja, over die bronstijd. We, we hebben vele excursies uh, weer uh, ja. in oktober. En uh, nou... Hebben we wat nieuws dit jaar. Andere jaren gingen we met, het, uh, met, met de bus in het rond. Maar nu gaan we met de paardenkart. Met de paardentrem moet ik mm -hmm. zeggen. Van, uh, van Van Vossen dus uit, leuk. uit ja. Haarlem. Ja. Ja, okay. ja. Er kunnen twintig mensen in. En dan uh, ja, die beginnen allemaal, uh, ze beginnen allemaal bij de oase. En uh, ja, dan gaan we een rondrit van twee uur maken. We. En uh, ja, uh, voor een deel stappen we op een gegeven moment uit bij dat vliegersmonument. En dan gaan we zelf sluipend naar, mm -hmm. die, naar, de, naar, ja, naar die plek toe ja, ja. waar het gebeurt. Ja. En, uh, en, en die parentrem overdekt en overal uh, glas. Dus af, het weer maakt eigenlijk niet zoveel uit. We zitten, je, je, je zit goed. Je ziet even wat meer van het hele duin ook. Ja. Dat is ook wel leuk. Maar toch waar het om gaat, die, die, die, die bronst van die herten, ja, die maak je echt van heel dichtbij ja. uh, mee. Ja. Ja. Dus dat is... Uh, en hij, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is misschien wel een beetje jammer, maar hij loopt ook heel goed. <laughs> uh, voor ons is het niet jammer, maar voor, voor, maar voor het publiek. Want als ik zo in oktober op mijn agenda kijk, is bijvoorbeeld die bronstexcursies, uh, ja, die, die zijn al vol voor kinderen. En uh, de bronstexcursie van de 14e met het paarentrem, 14 oktober, is ook al vol. Zee, Alleen, er staat ik staat 18 plus oh. achter. Hè? Ja. Ja, we, we hebben, we, niet dat voor hebben we expres gedaan. Eigenlijk. Niet voor kinderen. Ja. Nee, nee in, in, in, het is s'avonds ook. Hè, en dan in zo'n oh, parentrem. Ja. Ja. Uh, en, maar bij die andere staat geen 18+. Plus. Nee. Hier, de, de, dat is de 22ste. Dus daar kunnen mensen... Al, die, zijn, die is nog niet vol, de 22ste. Dus daar kunnen mensen altijd voor bellen. Hè, naar het bezoekerscentrum. Ja. En... Uh, er dus ja, zijn er twee hè, op die ja, dag, zijn er twee, dus. want, om drie uur en om zes ja, uur. Ja, zij komt met een hele grote een hele grote ja. vrachtwagen, daar staat die parentrim in, twee paarden, ja. de koetsier, Leuk, he, zij ja. is de koetsier zelfs, uh, de, de eigenaresse, met een hulpkoetsier, er, er komt heel wat bij kijken. Ja. En, uh, nou ja, en de boswachter gaat natuurlijk mee uh, in, in de tram. En die vertelt. Uh, en die weet toevallig de weg ook. Dus, uh, <laughs> Gelukkig maar. Ja, ja, ja. Dus nee, dat is een spannende rit van twee uur uh, door, door het duin heen. En, en, en... gauw vol, hè? Ook, uh, ja, gauw vol. Het, uh, ja. Uh, ze schrokken in eerste instantie bij ons van de prijs: 25 euro. Maar, ja, ik heb hem zelf georganiseerd. Ik heb eerst gekeken naar de Oostvadersplas en naar de Hoge Veluwe. Hmm. Ik moet eerlijk zeggen, daar zijn ze nog allemaal veel duurder. Ja. Ja. Want wij, wij verdienen hier verder nog niks aan. Uh, wij, wij verdienen ons geld met het water. Dus, uh, maar ja, niet vijf... alles kan voor niks. Nee nee, nee, nee, nee. Dus, uh, maar het is echt een, ja, een aanrader. En, uh, Leuk. Ja, alles is een beetje gericht, als je zo naar de agenda kijkt van oktober, op, naar de, op die, op die bronstek. Ja. Of. Uh, Heel maar veel, ik, ja. Ja, heel veel inderdaad. Even kijken, en ik, en ik weet dan bijvoorbeeld dat. Hier zie ik nog. En wat is bronskuilen ruiken? Wat is, wat, wat is ja, dat? <laughs> ja, die 21ste is dat, hè, voor de, voor de kinderen. Ja. Ik ga gelijk even op een blaadje kijken. Sluipen en kruipen. Ja, en dan nog eens ruiken. Ja, het klinkt heel spannend. het klinkt heel spannend. Ja, daar heb ik zelf ook zomaar weer voor de gein verzonnen. <laughs> Sluipen, kruipen en aan bronskuilen ruiken. Nou. Wat gebeurt er namelijk? Die hetten die plassen in die bronskuilen. Ach. Oh, ze en, en dat is hun territorium wat ze, wat ze afzetten. Dus ik, dit is een kinderexcursie. Ja, op 21 oktober, op woensdag uh, is dat om uh, 4 uur. Ja. Dus woensdagmiddag 4 uur. Bij de ingang Pannenland. Dat is trouwens een andere ingang. Ja. En uh, nou, 5 euro is die dan voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Er zijn nog enkele plaatsen, dat heb ik, heb ik gezien. En wij gaan natuurlijk naar het, ja wat niemand mag... wij gaan naar het verboden gebied... Oeh. waar die, waar die, waar die brons plaatsvindt, ook bij Pannerland En euh, ja daar gaan we sluipen, kruipen. En dan nou, en zie ik je zo dicht bij de grond. Dan gaan we ook weer even van die bronskuilen ruiken. Nou, dat is zeker een hele spannende excursie. hoor Want euh, je, je, je komt niet op het vaste pad, niet voor het harde pad... alleen maar struinen door het, door het verboden gebied heen. Dus dat ja. is... Uh, het liefst moeten ze. Er goede kleren aan natuurlijk. Ja. Camouflagekleding. Want ja. we moeten ze niet verstoren. En ze proberen zo dicht mogelijk bij te komen. He, dat, is, dat is de spanning. Dus dat is wel een hele. Ja, dat is ook een, ja, een leuke aanrader. Nou, verder is er in de Duin. Ja, heel veel werkzaamheden in het najaar. Want ja. dat Lijf Plus. Dat gaat maar door. Dat, gaat, dat is volgend jaar, het laatste jaar. Dus we geven er ook nog steeds gratis excursies over. He. Dus dan gaan we of op de fiets. Of uh, met het busje gaan we door, uh, door de duinen heen. En dan vertelt de boswachter alles wat er, wat er gebeurt. Wat die Life plus excursie inhoudt. Dat, dat, dat, al, die, al dat plaggen van die grond. Dat zie je soms die grote hopen liggen in de duin. Nou, dat ja. is de ja, voedselrijk, uh, humusrijk voedsel, uh, zand. Grond dat wordt afgevoerd. Zodat we de oorspronkelijke duingrond weer terugkrijgen. Hè, het zand en de oorspronkelijke vegetatie. En zo doen we het ook met twintig poelen die we uitbaggeren. Zodat we weer beter leven erin krijgen. We halen wat bomen eromheen weg. Zodat de paddenkikkers, maar ook de libellers die daar hun larven in leggen. Mm -hmm. ja, beter ja, tot uiting komen. Is dat ook de reden dat langs het pad van de panneland naar de oa, waar ze zijn ze poeltjes aan het maken? Ja. Is dat de reden voor libellen, ja. misschien ja, salamanders, ja. kikkers? Ja. Want dat kregen we van de libelle werkgroep. Ja, we hebben wat werkgroepen. Nou, nou, nou. No. <laughs> Paddenstoelenwerkroep, libelle werkgroep. Dat is één van hun pareltjes daar. Die, dat is de oude duinrel, hè, wat er ja. loopt tussen mm. Pannenland. Het is sowieso voor alle mensen aan te raden, hoor. Dat is, van de oase naar Pannenland, hè. Het is twee kilometer. Ja, het is en, het een leuke wandeling. geweldige, geweldige, geweldige wandeling. Ja. Je, je, je waant je echt in de... Want die beukelaar is bijna 200 jaar oud... En, en in het verleden reed daar de diligence nog, he. Mm -hmm. en, en, en mensen met paarden en met manden, want die hele weg was er nog niet. Nee. Dus het dus, is gewoon, ja, het is ook een pareltje in de duin. Gerard, even en, een heel snelle vraag, als je nou duizend jaar terug ging. Trof je daar dan ook bos aan, zo? Duizend jaar terug begon dat, ja. Ja, want, je, je hebt strand, je hebt duin. En dan heb je bosachtig. Is dat altijd ja, heel, zo geweest? Ja, dat is een hele goede vraag. Want de oude strandwallen. Waar de zee zich zeg maar, na de laatste ijstijd. Dus dan gaan we 4.000, 5.000 jaar terug. Ja. Teruggetrokken heeft. Dat zijn de oude bossen. De okay. oude strandwallen. Zie je eiken, beuken en die adelaarsvarens. Ja. En hoe okay. En hoe verder je komt. Dan is het, uh, hoe meer kalk in de grond zit, dus dan krijg je ook andere ja. vegetatie, andere struiken, andere ja. bomen. Dus zie je bijvoorbeeld duindorens. Ja. Die zijn nu trouwens te eten. Ja, niet te laag ja. bij de grond, want ik kan de vos overheen geplast hebben. Oh, ja. Maar ze zijn heerlijk uh, om te eten. Twee duindorens, één sinaasappel, he. dat weten de mensen. Is dat zo? Is ja, veel heel veel vitamines, vitamines. Heel veel vitamines, ja. Vitamine. Oh, ja. ja. Ik doe het met okay. elke excursie laat ik even eten. niet. Ja, ja ja het is wel heel veel trouwens he. ja, nou ja. inderdaad inderdaad veel ja. ja even en kijken paddenstoelen de... paddenstoelen excursie ja, paddenstoelen. ja want ik zie al heel veel paddenstoelen ja he. prachtig echt heel veel ja ja, ja de... Ik zit hier eigenlijk voor, voor, voor als boswachter van water. Ben ik, toevallig ben ik ook lid van de kinderwerkgroep van de IVN. Ja. Morgen in Elswoud. Hè. Voor de vader en moeders. Kom met jullie kinderen erheen. Voor kinderen en uh, ja, ook voor volwassenen. Prachtige paddenstoeldag uh, daar. Met figuren, Met uh, dialezingen. Allerlei soorten excursies. Even tussendoor zo. Ja, leuk. <laughs> ja, leuk Even dubbelrol. Ja. Ja. Bij ons die paddenstoel excursie. Het ja. is genieten nu. Hè. Want het is heel lang nat geweest. Ja. Dus allerlei... Vliegen de grond uit. Ja, vliegen hè? de grond uit. Of, of, of nou ja, de vliegenswam bijvoorbeeld. Hè. We vliegen de grond ja. uit. Ja, de parasolswam Nou ja, de, de, de, de, van allerlei soorten houtswammen. Het is echt uh, trilswammen slijmswammen Zoals het judasoor. En, uh, dus nou. ja, dat, dat is echt een aanrader om eens een keer op stap te gaan. En je te richten op de, op de paddenstoelen. En ik weet nou niet of die paddenstoelexcursie. Die zit nog niet vol, zie ik. Dus die... Uh, de paddenstoel kunnen excursie, daar nog, ja. kunnen gewoon ja. mensen nog uh, voor inschrijven. Maar dat is eind oktober. He? Dat is eind, ja, oktober. Het is eind ja. oktober, ja. ja. ja uh... Oké. Okay. Ik denk dat we er doorheen zijn, de tijd. En oktober. Ja, het is, ja, ja, we dat hebben heel, heel oktober hebben ja. behandeld. Ja. Ja. Dus, uh, nee, dus, dat is heel mooi. Wanneer uh, komt Gerard weer terug? Jij weet het. Als Die komt de... over uh, zes weken weer. Hè? Ja, okay. zes weken, ja. dan mag ik weer komen. Ja, nee, nee. En, en voor iedereen nog even, hè, want ik heb hier ja. nou de nieuwe struinen ja. bij me. Vol met informatie, achterop is dan de agenda. Maar middenin prachtige foto's. Ja, hele mooie foto's. Ja, ja. foto's. Ja. En hij is gratis te krijgen hè, bij het VVV, ja. bij de ingangen, bij de ja. ligt hij, ja. En natuurlijk in het bezoekerscentrum. Je, ja, dan kunnen de mensen meenemen. Dat is dat is leuk, leuk boekje. Ja. Gerard, bedankt dat je weer uh, je enthousiaste verhalen hebt gehouden. Ja. Graag gedaan. Dankjewel. En we zien je graag terug. En dan gaan we praten over de winter waarschijnlijk. Ja, ja dat zit er God, je Wat je mee dat mee. met ja, zich ja, meebrengt. Dat is ook alweer heel mooi. Zo, die wilde okay. zwanen zaagbekker. Jeetje, Mira, ik, ik hou op hoor. Van... <laughs> <laughs> Oké, okay, tot over zes. Dankjewel uh, Wij gaan uh, voor Wilco door met een, uh, een stukje bejaardenpop voor over twee jaar. <laughs> Hanuk, girl. <laughs> Gerry, voor jou. Jij bent van de cultuur. Is dat zo? Ja, oh. ja, ja. Noortje, Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. <laughs> um, Museumpodium, ja. komt er weer aan? Museumpodium, uh, zondagmiddag 4 oktober. Ja, op dag. Oh, ja. ja, dat is toch drie. Nee, 3 nee, oktober. Is Leidens Leidens Dit Zons is nu Leidens ontzet. Ja, ja, ja, ja, vandaag. Eten. Ja. Ja. En witte ja. brood. Ja. Ja. Dat was gisteren. Um, ik heb nog een... Uh, um, wat komt er morgen? Uh, Chante. Chante. Okay. En Chante is een, uh, staat uit een zangeres, Nicolette Knapen. Violiste ja? Maria Eldering. En de pianist Jasper Swank. Oké. Okay. En ze, ze doen Franse chansons, ze zingen wat eh, Nederlandse liedjes, ook van, van Ramsja Safi onder andere. Ze zijn al een keer geweest ja, en dat was toen echt uh, een succesje, mag ik wel zeggen. En uh, ja, Jacques Brel, alles komt aan de orde, zeg maar. Dus ik ben reuze nieuwsgierig wat het uh, gaat worden. Nou, de inloop is zoals gewoonlijk om half drie met een kopje koffie. En we beginnen om drie uur, dan hebben we even pauze en dan is er een drankje. En dan is het ongeveer vier uur, kwart over vier afgelopen. En de kosten zijn een tientje, inclusief de koffie en het drankje. Ja, dat is mooi. Dus ja, we hebben al wel wat reserveringen staan. Dus ja. ik denk dat het wel uh, gaat lopen. En is die zondagmiddag nu een goede keus geworden? Ja, ik denk het wel. Want uh, we hebben al door vrijdagavond uh, gedaan. Maar mm -hmm. we hebben toch ook wel meegemaakt dat mensen s'avonds... De deur niet uitgaan. Kijk, zomers misschien nog wel, maar we hebben toch twee maanden zomervakantie gehad. Dus ja, dan heb je vaak het mooie weer dat mensen wel komen. Maar dan hadden we dus uh, geen podium. Nee. Maar ik moet zeggen, uh, vorige keer, maar dat was natuurlijk met Zandvoort, uh, mannenkoor. Ja. Was toch dat, wel was een ja. dat was het, ja. Natuurlijk, ja. Het was heel. was leuk. vol. Het was echt druk. Het okay. was leuk vol. En wat ik uh, zelf ook vond. Uh, dat volume... van die mannen met mm. dat zingen... ik vond het echt grandioos. Het vult het hele gebouw, denk ja, ik. Ja, en, en we hebben natuurlijk ook best wel... een hele mooie akustiek. akustiek hè? Ja, ja. Ja. Dus het is wat dat betreft... Uh, ja, het was echt een succesje te noemen. Ik was daar heel blij mee, eigenlijk. Dus ja. dat is voor herhaling... Uh, vatbaar, vatbaar, ja. Ja. ja. En dan hebben we in november hebben we natuurlijk Dick, Huse. Dick Huse, en, dus hè? Ja, ja. Dus ja. ik ben ook heel benieuwd. Dat zal ook veel mensen trekken, worden. denk ik. Ja. Ja. Is er al iets meer over bekend? Wat hij wat gaat doen? Met wie? En nee, dat doet is hij het alleen of niet? Hè? Nee, oh. hij doet het niet alleen. Oh. Hij, hij doet iets met zijn dochter en hij heeft nog een andere partner waar hij iets uh, Oké. Okay. Uh, waar hij voorstelling mee heeft. Ja, maar, ja, maar Henk doet niet meer, hè? Die doet niet meer mee, Henk. Dat of weet ik niet. Ja. Oh, dat zou kunnen. Dat ja. weet ik niet meer. Nou, dan komt hij waarschijnlijk met zijn dochter. Maar goed, dat lijkt me ook heel Spannend. leuk. Want maar, dat maar, is interactief. Je, is, is er een genre te vertellen wat hij doet? Wordt het alleen zingen? Wordt het act? Uh... Ik denk act. Nee, hè? hij heeft een programma waarbij die, zeg maar, het publiek wat er zit, die wordt daarbij betrokken. Oké. Okay. Dus oh, dat okay. kan van alles en nog wat zijn natuurlijk. Ja. ja. Dus ik. Ik ben zelf reuze benieuwd. Het wordt echt een verrassingsvoorstelling. Het wordt echt een ja. verrassingsvoorstelling. Ja, ja, ja. En dan hebben we in uh, december heb ik een trio die klassieke tango speelt. Ja? En ook uh, uh, modernere tango muziek. En we hebben dan natuurlijk ook de wintertheater tentoonstelling. Daar is een tentoonstelling over theater. En we hebben een klein theatertje wordt er gebouwd. En dan mag iedereen die daar eigenlijk zin in heeft, die mag gewoon optreden. Dus woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Zondag, als je zin hebt om iets te laten zien, neem je publiek mee en dan mag je optreden. Wat leuk! En we hebben ook uh, vaste optredens van Fred Roos. Ja. En uh, we hebben het podium, valt er dan tussen met. Even, even onderbreken, is het nog steeds in het kader van Anne Frank, Frans uh, Rozenhart? Nee. Nee, dat is voor nee. mij nu, hè? Hij gaat nou ja, op de tentoonstelling is, er is nog. Er nog tot wel, eind he? van het jaar, ja, ja. Ja, de tentoonstelling is tot eind ja. van het jaar. Ja. Ja. Ja. Ja. En dan heeft hij. Uh, Fred Rozenhart gaat iets doen voor de kinderen op woensdagmiddag. Op uh, zaterdagmiddag ben ik nog bezig om uh, afspraken te maken voor de kinderen. Want dat is natuurlijk ook ja. heel erg leuk. Ja. En ja, dat is dan... Uh, voor kinderen is het gratis. Dus dat is alleen maar leuk. Leuk. Ja. ja. Nou, een leuk programma. de komende. De, ja. de komende. Dat is... Uh, op dit moment hebben we Donna Corbani. Ja. Zijn de 25, dan voor je naar 25 ja. uh, september is ze gekomen. En vanaf 9 oktober, Nareboud. Of is het nou Nereboud? Nou, het is AE, dus het is -E. nare, Nareboud. Je kan het ook chic uitspreken. Maar... Ja, Nareboud nou. <laughs> En zij maakt, uh, ja, ze noemt het Flower Power. Ja? Ik heb het nog niet gezien, dus ik moet eigenlijk... Uh, wat dat betreft moet ik me nog een beetje oriënteren, maar... Ja. Volgens mij heb ik wel een goed uh, gevoel bij. Hilly heeft wat dat betreft veel, goede ideeën al. Veel dingen, hè? weer leuke Heel dingen. Veel. Ja. Dus die twee tentoonstellingen die zijn, want uh, Donna Corbani zit bovenop zo. Ja. En Naderbaak beneden, dus mensen kunnen volop kijken. Nou, het is ontzettend veel keus. Hè? Het een behoorlijke is, keus. Ja, ja. Als je nou terugkijkt, je doet dit nu een tijdje, het ja. podium. Een ja. jaar, anderhalf jaar? Nee, langer. Uur, langer. Al bijna okay. drie jaar. Al bijna drie jaar. Mm -hmm. Zo snel alweer. Ja. Ja. Uh, het lukt altijd wel om mensen daar te krijgen, afhankelijk van het onderwerp, begrijp nou, ik wel. Nou, het lukt, het lukt elke keer Zandvoorters weer. Zandvoorters komen wel? Uh, het is niet dat elke voorstelling helemaal uh, nee, vol is. Het heeft dan ook vaak te maken dat het dan mensen zijn die niet uit Zandvoort komen. Ja. Ja. Want zodra er Zandvoort is staan, dan, dan loopt het wel. Ja. Maar dat ligt dan ook zeg maar, aan de achterban van de mensen die optreden. Ja. Ja. Ja. Want die ja. moeten natuurlijk zelf ook ja. hun PR doen ja. om mensen naar het museum te krijgen. Want dat is eigenlijk... Ja, eigenlijk is dat de opzet van een ja. museum, ja. ja. ja. Dat de mensen naar de, ja, als een ja. soort PR-instrument. Ja. Ja. Ja. Maar merk je ook wel dat je passanten binnen dat, oh, dat is, wel, is leuk, wel. Ja, even. maar dat is wel als het mooi weer is en het is buiten. Oké, okay, ja. Oh, ja, ja. En of er staat uh, de glazen deuren open van het museum, en dan komen ze dan wel. Zien, dan lopen. zien ze het, hè? Ja, ja dan, dan, dan zien ze het. Ja. Maar ja, het ja. gasthuisplein is natuurlijk niet echt een geen doorlopen route. Nee nee nee, nee, nee, nee. Dus je het moet het wel tevallen. iets beter, maar ik ja. moet toch zeggen, dat mag wel uh, veranderen. Maar wat en, meer nee. de loop in zitten. Ja, ja. En, en moet je dan meer uh, PR doen? Ja, ik kan niet meer doen als naar de krant gaan en naar de radio ja. gaan. Vrijdagmiddag ja. zit ik ook nog ja. wel eens bij de radio, neem ik de artiesten mee. Ja. En uh, we maken de flyers, we flyeren, we zetten het in de krant. VVV ja. nou, waarschijnlijk. Die is ook betrokken, ja. dat ja. Allemaal het wordt allemaal. Netjes de, uh, wordt dat ook in de ja. krant gezet. Ja. Dus ja, meer kun veel, je niet veel doen. Meer kan je kun niet doen. Nee. Je is moet er een site van het ja, goed, waar dit soort dingen ook ja. op vermeld ja, een, wordt? Uh, www.museumpodium.nl <laughs> Museum. Ja, museumapenstraatsandvoort.nl Oké, okay, en daar kun je weer het programma en we terugvinden. Er op Facebook en er wordt ja. getwitterd. Ja. Ja, ja, ja. En, ja. Heel veel bekendheid. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel zo, er wordt in Zandvoort ook wel heel erg veel georganiseerd. Hè? Heel vermoeiend om hier te wonen hoor. <laughs> Elk weekend <laughs> is er zo ontzettend veel te doen ook. Ja. Je moet echt kiezen. Ja. Het ja, okay. is een, een luxe positie uh, ja. soms. Maar goed, ik ben blij dat Chante uh, er weer is. De ja, vorige leuk. keer uh, was echt succes. Ja. Die zangeres heeft een enorm mooie stem. Ja. Ze heeft toen het uh, liedje van Ramses. Ja. Sophie Laat me heeft mooi, ze toch hè? gezongen. Nou, dat was echt... Uh, Kippenvel. Ja. ja, heel mooi. Heel mooi. Dus ja, ik, uh, ik heb er zin in. Ja. Zeg Noortje, kun je nog iets zeggen over het uh, museum? Toekomst van het museum? Nee, ze zijn bezig met de verzelfstandiging. Het is, is een politieke zaak. Ja. politieke zaak. En ja. ik heb in het begin nog getracht om daar... Ik heb daar ook... Ik heb ingesproken in de hmm. raadsvergadering. Om ja. Toch is van God verdieken me. Die vrijwilligers die werken zich allemaal... in uh, ja. ongeluk. Wij hebben toch ook een stem. En ja. Ik heb het geen Nee. Ja. Goed. Ik weten we het geen allemaal weer. meer. Ik weet niet of ja. jij nog iets kwijt wil. Nou ja, uh, iedereen vertelt nog uh, ja. welkom. En dan, uh, het kost een tientje. Ja. Nou, wat is nou een tientje? Je krijgt een koffie en een ja. drankje. Nou. Oké, okay. okay. dankjewel Noortje. Ja, tot je Goed, en wij nemen een uh, aanloopje naar het volgende onderwerp: Gerard Koks, 1948. <laughs>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 daar zijn we toen verdwaald Van de weg geraakt Carrière gemaakt Heel die pannenkoekensmaak Vergeten en Nederland Herrees Onderdrees Van die blankerskoel Die won vier al goud in Londen Als je jokte was dat zonde De zo kwam klaar In het derde vredesjaar Toen was geluk heel gewoon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 Bed, dan kregen we een kruik mee, gezichten op behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk, heel gewoon. Toen, ja, was, heren, geluk... Vox, 1948, Toen was geluk. Ja, Gere 1948, met nostalgie. En gek hè, ik heb... ...bij ouderen in Zandvoort nooit het idee van nostalgie... ...meer van allerlei dingen doen, overal een ding. Heel druk, ja, druk, inderdaad. Want ja, Zandvoort ja. is druk, druk, druk. Klopt dat een klein beetje, Fred Kroonsberg, welkom. Ja, uh, dat is zo, uh, het is zo dat uh, uh, als je een organisatie hebt... ...met uh, meer dan 600 leden <coughs> en een uh, keur aan activiteit en vrijwilligers... Ja dan zijn die dragende vrijwilligers, en dat zijn er meer dan 60 op dit moment... natuurlijk het snoepgoed voor een vereniging. Ja. Want die zorgen dat alle activiteiten dagelijks, en het zijn er nogal wat... gewoon voortgang vinden. Maar besturen betekent vooruitkijken. En dat betekent dus dat je de boel ook in het bestuur actueel moet houden. We hebben nu weer een vacature... En uh, we hebben pas natuurlijk Verko erbij gekregen. En die is zo enthousiast dat hij meteen de werving voor zijn rekening heeft nou, genomen. Nou kijk. Dus ik zou zeggen de <laughs> opening naar het nieuwe bestuurslid Verko van Ankem is gemaakt. Dank u wel. Ja, Verko, je bent... Uh, sinds kort erbij. S sinds wanneer? Uh, ik ben nu twee jaar lid. Twee jaar lid, ja. Maar en, en bestuur is nu een jaar ongeveer. Een jaar, oh, dat is al Nog heel, heel, heel, pril heel, heel, heel pril. Heel pril. Nou, een jaartje, dan ben je al door de wol geverfd. Wittebrood ja, ja. twee keer zijn over. Zeker. zeker. Oké, okay. en, en jij bent voor werving? Uh, ik heb gezegd, van, ik zou graag daar me dit jaar voor inzetten... Van, hè, om dat tot een, een groot succes te maken. Ja. Het is elk jaar eigenlijk gelukt om een, een honderdtal leden erbij te krijgen. Maar ja. we weten ook dat we ja, ook van leden afscheid nemen... Dus ja, het is ook nodig om actief te blijven in die zin. Uh -huh. En ik denk dat we ook een hele realistische droom hebben. In april had Zandvoort 16.800 inwoners. En 46% daarvan is boven de 50. Ja. Ja. Dus het is een hele grote vijver waarin we vissen. Ja. Ja, en, en ze worden steeds ouder ook. Steeds ouder. Ja. En... Gezonde gemeente. En wat ik dan zelf dan zeg van, hè, ze zeggen wel als je komt in de herfst van het leven, ja. dan laten wij als seniorenvereniging daar een Indian Summer van maken. Heel ja. goed, heel goed. Ja, en dat bedoelde ik ook een beetje met uh, mijn introductie. Ik, ik vind, je hebt het dan wel over ouderen, maar ze zijn allemaal zo actief in zo'n Een heleboel ja, ja, gelukkig wel. dingen die drijven zelfs op de wat ouderen. Dat klopt. Jongeren hebben wel andere activiteiten, die zijn dan misschien niet zo zichtbaar, maar overal wat je ziet, alle koren dag, bridge, nou ja, noem maar op, noem maar op al die ja. Ja, ja. daar zie je toch veel 50-plussers rondlopen. De variatie is groot en de behoefte is ook groot. Ja. En wat dat betreft is het niet alleen maar uh, activiteiten. Er zitten trouwens heel veel bewegingsactiviteiten in. Ja. Want het is voor de gezondheid natuurlijk bijzonder belangrijk dat je actief blijft. Ook ja. in bewegen. Maar we doen ook al een belangenbehartiging. En uh, ja. dat is heel erg prettig dat Verko daar ook een stuk voor uh, van zijn rekening neemt. Want er gebeurt nogal wat in de, uh, waar het welzijn van ouderen betreft. De WMO is nu geïntroduceerd naar de gemeente toe. Alleen, ja, die moeten het wiel opnieuw uitvinden. En dat kost heel veel tijd, heel veel energie. Maar dat betekent ook dat er heel veel uh, problemen ontstaan al werkende. En dat, uh, dat baart ons wel zorgen. Ook in Zandvoort. Ook in Zandvoort. Of daar komen mensen in de knel. Ja. Ja. En dan kunnen we er voor elkaar zijn. En, en daar... Uh, Zorg je daar zelf voor of zorg je dat de kennis er is? Beide. Beide gewoon begeleiden en steunen waar we kunnen. En, en ja, één doel voor ogen, een ja, goed resultaat. Ik, ik kan me voorstellen dat jij niet alles kan en niet alles weet. Nee, nee, maar met elkaar zijn we sterk. En ook in Zandvoort is het vaak dat je de weg moet weten. Ja, ja En je hebt natuurlijk het pluspunt. Hè? Daar ja. doen jullie ook heel veel mee samen. Hè? Als het die die kan wel, dus... ja. ja ja absoluut. Hè, Dus dat is ook al een hele, die hebben ook de kennis en de know-how. Ja, in ja. de beleidsnota die we ook hebben staat ook duidelijk dat we een poging waren om te verbinden. Ja, en ja. bijvoorbeeld met, met 5 mei hebben we samen met het comité hebben we die uh, bingo georganiseerd. Nou dat is, was een feest. Ja? Die samenwerking, ja, mag ja. ik wel zeggen. Ja. Nou ja, het Pluspunt uh, komt uiteindelijk voordeels uit de stichting uh, wel zijn oudere Zandvoort, Ja, Precies. Ja. Dus de kennis en ervaring is daar uh, in de route uh, al aanwezig. Uh, Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Maar ik ga nog even naar die kennis, uh, die kennis door. Uh, welke terreinen? Ik kan me voorstellen hulp bij een belastingformulier vullen. Dat is een bijna opgelegd iets. Uh, ja, maar dat maar, is vooral nu bij het Pluspunt. Ja. Van, dit is bij ons echt de persoonlijke hulp. En het, soms is het ook dat iemand zelf gewoon zelf aangeeft van ik heb daar met, met een, iets heb ik hulp, met de WMO ja. of met, ja. heb ik hulp nodig. En dan ga je samen kijken van wat is de oplossing. Ja. Ja, ja. Ja, in oplossingen denken, niet in problemen. Ja, omdat nu in het sociaal gebied de boel naar de gemeente is verhuisd. En Fred zei het, al de WMO onder andere. daar hebben jullie ook expertise om daar mensen te helpen ten opzichte van de gemeente. Wat, waar nodig, dan kan je het helpen. Het is vaak alleen door helderheid te vragen dat het dan al... het he, Het moet transparanter worden. Er zijn 600 cliënten in Zandvoort. Ja. Ja. En er zijn 11 uitvoerende bedrijven, bedrijven die, dan, die er wat aan, die er wat aan doen. Dus, ja. Dan is het wel dat alle neuzen één kant op moeten. En soms hè, moet de neus een beetje geduwd worden. Ja, ja. ja en soms ja. moet je, moet je ja. ook bereid zijn om, uh, om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld een wat langer weg gegaan wordt. Uh, wat mij betreft moet dat korter. Maar dan kom je terecht bij de bezwarencommissie. En, ja. en als je daar uh, klanten hebt waarvan je denkt, nou dat uh, moet ondersteund worden, dan doen ja. we dat. Ja. Dat hebben we natuurlijk toen de tijd ook al gedaan toen de gemeente... Het lef had al, uh, al eerdere bezuinigingen door te gaan voeren. Nou, dat hebben ze verloren aan alle kanten. Maar van de zomer hebben wij met z'n tweeën ook weer uh, behoorlijk wat werk moeten steken... om ervoor te zorgen ja. dat mensen niet op een onjuiste manier uh, uh, uren afgepakt werden. Ja. En daar, daar heb ik dan wel zorgen om. Want er is natuurlijk ook een hele hoop onzichtbaar. Dat zien we ja. niet. En het monitorsysteem, om dat allemaal te bekijken of het allemaal goed gaat... dat moet ook nog... Opgericht worden. Ja. Dus in wezen heeft uh, onze uh, staatssecretaris van Rijn uh, de gemeentes met een behoorlijk wat problemen opgezadeld. Ja, het is, uh, het zijn... ik kan niet anders zeggen. Er wordt hard gewerkt op dit moment. Maar eigenlijk is het een omgekeerde wereld: eerst bezuinigen en ja. dan zeggen gaan jullie het maar doen. Ja. En, en aan de andere kant een aantal voorzieningen slopen. Ja, ja dat met, kan niet. En mensen moeten, allemaal langer, moeten gewoon thuis ja. blijven. Hè? Dus ja, en, dat is, ook, en... T, dat is ook echt het grote probleem aan ja. het worden. We ja. hebben gewoon te weinig huisvesting voor ouderen met zorg in de buurt. Ja. Er moet gebouwd worden. Ja. En dat kan, uh, hoop ik, uh, in de komende tijd weer eens een keer voor het voetlicht komen. En moet moeten een oudere huisvesting is behoorlijk getekeld, om het ja. zo maar eens te zeggen. Ja. En uh, da, dat, uh, dat gaat ons opbreken. Want uh, uh, de ouderen nemen in aantallen, en Verko ja, zei het al, ja, enorm toe. toe. Ja, nou ja, je kunt grofweg zeggen dat de helft uh, van Zandvoort al 50 plus is. Ja, ja, ja. Dan dus ja. Ja, we we groter. Ja. er waren jaren geleden plannen om bepaalde flatgebouwen en dergelijke om te bouwen. Met uh, flat met voorzieningen. Zoals er in Noord de beroemde blauwe flat. Daar is, is dat in de koelkast gezet? Dat Je, hoort soort er niks over. Je hoort er helemaal, Je het helemaal niet er over. heel erg stil omheen. Nou, het is natuurlijk zo dat de economische uh, crisis ook een flinke nee. duit in het zakje nee. heeft gedaan. Waardoor een aantal initiatieven gewoon niet van de grond konden nee. komen, omdat de financiers daarbij ontbroken. Nee. Daarom is het nu, nu het, uh, in de top. En ik zeg dat met name beter gaat en de, de economie weer aantrekt, ja. wordt het er nu zaak dat men ook beneden aan de onderkant de gevolgen daarvan gaat merken. Ja. En dat is nog niet zo. De, de, de ziekenfondspremie gaat omhoog. Ja. De inkomens van een aantal mensen gaan niet echt omhoog. Nee, eigen risico, ja, eigen eigen eigen risico gaat omhoog. Ja. En dat, daar maken we ons uh, vanuit belangenbehartiging. En niet politiek. Want dat geldt voor alle partijen om daar wat aan te doen. Maken we ons toch ernstig zorgen om. En in principe is de, de inkomenspositie van ouderen verslechterd. Ja. Ten opzichte van werkend Nederland in ieder geval. Ja. Ja. Ja. Dus ja, het is niet zo gunstig uh, allemaal. En nee. als dan de voorzieningen ook uitblijven. Dan hebben we een probleem. Ja, ik heb er op dit moment geen zicht op. Er zijn zoveel initiatieven op dit moment. Het overzicht ontbreekt echt of het allemaal wel goed gaat. Ziekenhuizen hebben in elk geval al aan de bel getrokken om aan te geven dat het aantal ouderen met kwetsuren aan het toenemen is. Ja, op de eerste hulp hè, komen ze... Ja, precies. Ja, ja. Ja. Nou, fijn dat jullie dat ook allemaal bijgaan. Ja, ja, zeker. Als redactie. Ja, zeker. Ja, dat is uh, inderdaad. Maar wie moet daar nou voor aan de bel trekken uh, over dit probleem wat jij nou net zegt? Ik over denk die... uh, met name huisartsen uh, dat die het als eerste uh, uh, de consequenties dan van zien. Dus die moeten aan de bel trekken. Ja. Ziekenhuizen. Die, ja, zullen dat, die ja. hebben dat nu al gedaan. Die hebben het al gedaan. Ja. En uh, langzamerhand moet die, uh, ook oudere organisaties Moeten aan de bel trekken. En of ja. het nou uh, de, de, de katholieke, de christelijke of de, de, de, de algemene is, doet Maakt er niet toe. Niet uit. Nee. Uh, ook de vakbonden moeten eens een keer wat meer uh, oog krijgen voor de positie van hun oudere leden. Ja. En niet alleen de werkenden. Want de werkenden. ...worden niet werkende. Iedereen wordt op een bepaald moment oud. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Onontkoombaar. Fred, ik kijk even naar de klok... ...en ik zie dat jij wat voorbereid hebt. Uh, uh. Moet ik me daar iets van aantrekken? <laughs> of? Nee hoor. Uh, onze of contributie... De die jij absoluut nou, de contributie ja. is laag. Er is voor elk wat wils. Veel bewegingsactiviteiten. We doen permanente werving. En we zijn trots op de dragende vrijwilligers. En daar zou ik het, tenzij je nog een slotwoord hebt. Nee, nee, nee, nee, we kunnen je, nog even een ja, minuutje door. dat gaat niet Maar om. wil je nog iets even zeggen over de actie? Om ja, ja zoveel... daar wil ik graag wat over zeggen. Want nu gaat de nieuwsbrief er ook uit... naar alle 600 huidige leden. Ja. Ja. En het voorblad, daar hebben we het dus ook over... de, de ledenwerfcampagne. En ja. zoals je de afgelopen jaren hebben... we dan over 5 euro word je lid voor de rest van het jaar... en kan je aan alle activiteiten meedoen. Ja. Daar hebben we nu nog een schepje bovenop gedaan... ...van alle leden die dit jaar lid worden en dat volgend jaar continueren... ...gaan we met een high tea het nieuwe jaar beginnen. Nou kijk. En dat is dan voor de aanbrenger en voor het nieuwe lid. Okay. Geen mooiere manier om 2016 te beginnen. Dat is een leuk uh, initiatief, ja. En, nou. uh, uh, het het streven is 700 leden. Ja, maar dat kunnen er veel meer hoor. We kunnen ja, dan... nee, nee, nee. nee. <laughs> je moet je altijd een doel hebben. En niet, dat... Ons doel nee, is ons doel fijn meer. als je over dat doel heen gaat. Ons doel is 700 leden. 700 leden, en je zit nu op? We zitten nu op 610, 110, geloof ik. 610. Het is toch ja. gestadig, hè? Dat het, ja hoor, dat dat is het is een gezonde uh, groei. En, ja. Uh, ja. en ook steeds meer bewustwording in het dorp, met elkaar. Ja. Op een leuke manier, oud worden. Ja. Ja. Dat is heel belangrijk. En, en jullie netwerk, uh, we hadden het net eventjes over uh, aangepaste appartementen of flats of hoe je het noemt. Hebben jullie contacten met de Kei bijvoorbeeld regelmatig? Ja. We hebben uh, ongeveer anderhalf jaar geleden een gesprek gehad met de Kei. Maar dat is in principe ook een Amsterdamse woningbouwvereniging. Ja. En ik weet niet goed of hun in staat zijn... om met voldoende middelen uh, een volgende sprong te maken... waar het gaat om sociale huisvesting, ja. ouderhuisvesting, etc. et cetera. Ja, ja. Er is echter wel een, een, een, uh, een opening te zien... Maar dat zullen we meer regionaal moeten aanpakken. Ja. Ja. Want ook de provincie speelt daar een grote rol ja. in. En uh, ik heb begrepen dat uh, onze oudere uh, vereniging... Uh, vandaag of morgen een uitnodiging krijgt van de uh, verantwoordelijke wethouder. En dan kunnen wij natuurlijk een, een, een vurig pleidooi ja. houden om daar extra vaart ja, uh, ja, ja, in toe te ja, passen. Ja. Nou, laatste vraagje dan gezien het netwerk uh, de verhuist nogal wat in het sociale domein naar Haarlem, ambtelijk. Enige gevolgen voor jullie of niet? Blijft Zandvoort jullie loket en aanspreekpunt? Ja, dat is meer... Politieke vraag. En ik maar zit ja, hier jullie moeten met pet in? van de ouderen. Ja. Uh, nee, zit in ik, met de pet. ik ken je verleden. <laughs> ja, maar ik ben altijd geweest maar. met de ambtenaar in Haarlem. Ja, ja. Nou, okay. Dat nee, bedoel ik. Je, je ja. moet een klein stukje verder ja, rijden. Dus. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, ja. Lo het loket blijft, maar jullie verleggen het ook naar haar. Juist ook daar ja. meteen kennis maken. Dat ja. is vaak al het begin. Van, ja, het is netwerken. Ja, ja. Netwerken. Als je elkaar kent, dan is het de tweede keer makkelijker praten. Zo is dat. We zijn weer op de hoogte waar jullie zo allemaal mee bezig houden. Bedankt voor de komst en jullie ook. Bedankt voor de gelegenheid. God, Dank jullie wel. We Fine sluiten way. het eerste uur af met Kenny Rogers. She believes in me. Nou kijk, dat is een mooi. While she lay sleeping.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 She was my girl. I could change the world with my little songs I was wrong. But she has faith in me. And so I go on trying faithfully. And who knows, maybe on some special night.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 A secret friend and there's no end while she lays crying I fumble with a melody on two Then I'm torn between the things that I should do Then she says to me God, her love is true. And she believes in me, never know just what she sees in me, I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little song.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 en in de Eter op 106,9. Straks meer. C F -M. Maar nu eerst het.